Test. is Bavomet. Vandaag is het uh, dinsdag 6 mei 2014. En jullie luisteren naar de, uh, alweer het tiende deel van de Q5 podcast series. Het tiende deel weer. Ja, er zijn inmiddels tien Nederlandse delen. En um, ik schat dat uh, het aantal um, Engelse delen nu ja, nog steeds op twee. wil dat loop ik ook te bazelen uh, te schatten. Uh, Even maakt ook niet uit. Um, de tiende. De tiende Nederlandse QFF podcast. Uh, vandaag gaan we het over een aantal dingen hebben. Uh, uiteraard wil ik het even kort hebben over... Uh, 6 mei En de dood van Pim Fortuyn. Verder um, wil ik het hebben over uh, Blackbox. Want Blackbox en ik hebben vandaag en gisteren uh, het een en ander getest. En ja... Ik, ik hoop eigenlijk dat uh, Blackbox zometeen live online komt... En dan hebben we hem in de uitzending, in de podcast. Hé, hey, dat is uh, wat we willen toch? Nou, ondertussen uh, klikt de, uh, ja, ja, tikt de klok, klikt de tok. Nee, <laughs> klikt de tok, tikt de klok, gewoon door. Um, maar we gaan het over een aantal dingen hebben. Maar we gaan gewoon eerst eens beginnen met de muziek. Ja, ik, ik, ik, een, een dag geen muziek is voor mij als een dag niet geleefd. Uh, alleen daarom al uh, is muziek voor mij aanzienlijk belangrijk. En ja, ik, ik ben natuurlijk opgegroeid uh, in, in de jaren tachtig. Uh, en ik weet nog dat uh, mijn vader, die uh, was altijd veel weg voor zijn werk. Die reisde veel uh, en uh, nam altijd dingen mee. Maar hij nam ook altijd muziek mee. En hij kwam natuurlijk ook veel in eh, Duitsland. En zo kwam hij op een dag aan met Nena eh, en 99 eh, Luftballons. Dat lijkt me dan ook wel leuk om eh, mee te beginnen vandaag. Eh, we gaan luisteren. Fuck, het is een, uh, het is een Engelse versie, ja, dit, dit, dit kan niet, wacht stop. Oh. Wie, is, wie post dat in godsnaam? In het, uh, ja, uh, in het muziektopic. Wie heeft het verzonnen? In godsnaam. Goed, 99 uh, uh, geloofballons. van Nena. Dan uh, hopelijk nu wel goed, uh, broer. Uh, zo moeilijk kan het niet zijn, toch? Geniet ervan. Ha, van. Ja, yeah. liggen, Denk aan de vliegen. Dit was Nena met 99 luftballons in de tiende aflevering van de QFF Podcast. Mijn naam is Bavo met. Het is dinsdag 6 mei 2014. En uh, we gaan het hebben over SOXMIS. een apart fenomeen uit de Koude Oorlog. En eh, de Koude Oorlog eh, die frituurt natuurlijk compleet de pan uit momenteel. Het is weer helemaal hip. Je bent pas hip. Als je aan de Koude Oorlog doet, ja, ja, het is weer all about NATO en the East, uh, Russia. En uh, onder de leiding van Rusland en uh, onder de leiding van de NATO, Basel, Oost, ja, Oost en West... Eigenlijk uh, als vanouds. Uh, ik mis alleen nog Reagan en uh, Gorbachev. Good old Reagan. Yeah, Ronald Reagan. Nou, dat brengt me dan gelijk zo meteen bij het volgende nummer. Maar goed, uh, dat is voor straks. Eerst gaan we het even hebben over uh, soksmis. Uh, het was uh, Toxo die dat postte. En het topic sprak me eigenlijk gelijk aan. Um, hij plaatste bij het topic ook een plaatje van... Uh, een, een soort waarschuwing die iedere NAVO-militair had. Maar goed, ik uh, ga maar gewoon even lezen wat de uh, Toxop posten. Sorry voor eventueel getik en getak. Ik, ik moet nog wennen aan een nieuwe setup. Met een andere koptelefoon nu en de microfoon een beetje anders opgesteld. Het enige wat nog weg moet, uh, ja, is het geluid van het toetsenbord. Maar ook daar werken we aan. Uh, Want ja, de elfde aflevering. De volgende QFF podcast. Dan moet het natuurlijk uh, de jubileum aflevering worden. De eerste jubileum aflevering. Want 11 is de magic number. En net als 22, 33, 44, 55, 66. Eh, eh, we gaan uh, gewoon elke elfde is een feestje waard. Geen lustrum, maar een elfstrum. Ehm. Uh, want zo vieren we dat bij uh, de echte Illuminati, want dat moet natuurlijk wel uh, niet vergeten worden wij zijn de echte Illuminati uh, maar goed, daarover later meer, want ik wil het daar best wel even over hebben want er bestaan zoveel misvattingen over deze club terwijl die club uh, gewoon heel makkelijk te vinden is, je tikt op Google in de echte Illuminati of QFF en je vindt ons maar goed, terug naar Soksmis. Al eerder gepost in topic genaamd het gedonder in de voortuin van Rusland. De zogenaamde controlemissies van de buitenlandse militairen in een vijandelijk gebied, met toestemming van de vermeende vijand, te tijden van de Koude Oorlog, betekent, uh, bekend als Soksmis, oftewel Sovjet Exchange Mission. Deze Sovjet-militairen mochten in het kader van een militaire. Liaisons, uh, liaisons, uh, verdrag, sorry. Uh, in bepaalde gebieden observeren in West-Duitsland. Met uitzondering van uh, militaire en strategische objecten. En dit gold ook vice versa voor NAVO-militairen in Oost-Duitsland. Met als propagandadoel om de veiligheid en de vrede te waarborgen. Natuurlijk werd er niet alleen maar waargenomen, maar ook gespioneerd. Zie ook de zogenaamde OVSE-militairen in, Oek uh, in Oekraïne. Onder het mom van veiligheid en vrede naar de buitenwereld toe terwijl er, honger, uh, er, een hoger, sorry, er een hoger doel, leest, spioneren, inlichtingen verzamelen, was en nog steeds is. Punt. Zie je ook het artikel op de Wikipedia-pagina? Eh, Socksmis. Een Socksmis-voertuig is een onopvallend niet-militair Sovjet-voertuig, auto of motor, dat voor open militaire spionagedoeleinden werd gebruikt in het Westen gedurende de periode van de Koude Oorlog tot aan de val van de Berlijnse Muur. Socksmis is de afkorting voor Sovjet Exchange Mission. Militaire spionage. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de bezettingsmachten in Duitsland overeen dat ze in missie in elkaar sector zouden stationeren. De Sovjet-missie opereerde in de Amerikaanse, Britse en Franse sector onder de naam SOKSMIS. In de loop der jaren werd duidelijk dat deze missie zich naast haar controlerende taak ook bezighield met spionage. Want hoe kan het ook anders met de, uh, de Roeskies? Uh, die kunnen natuurlijk niet anders doen dan uh, spioneren. Enfin... Um, wat ik um, eigenlijk wil voorstellen is uh, om. Um, nou, in dit SokSmith-topic, uh, uh, uh, ik ga daar gewoon een kijkje nemen. Want er staan een paar hele interessante foto's in, het verhaal is leuk, het is een echt. Uh, het is iets van de Koude Oorlog. En wie zegt maar niet dat zoiets gewoon weer helemaal terug gaat komen. Hey, we, we hebben het met die OVSE-medewerkers natuurlijk al min of meer gezien. Uh, dat het er nog steeds is. Dat onderschrijft Toxopé ook heel erg mooi in, uh, in zijn artikel. En ja, daarom dus ook wat aandacht uh, voor deze kwestie. Want ja, er wordt nou eenmaal veel uh, en heel divers wordt er uh, door de mensen op QFF gepost. En het gaat over uiteenlopende dingen. Um, ja, en als het interessant is, dan vind ik dat het wat aandacht verdient. Uh, zo ook het uh, Soxmiss Goed, uh, uh, het Monsanto-topic, daar hadden we uh, het in de vorige twee uh, afleveringen al even over. Uh, er is een filmpje gepost door Mac vandaag om 12 minuten over zeven. Uh, dat heet Agent Orange uh, for GMO crops. EPA proves Agent Orange for GMO crops. Uh, ik wil het heel even met jullie kijken. Ik, ik, ik hoop uh, dat, dat het uh, geluid goed overkomt. Maar we gaan hem aanzetten en uh, luister. Hey, thanks dan for joining me seeing. on Experimental Vaccines. Newsblitz! The Huffington Post. Meet the new Monsanto, Dow Chemical, and their new Agent Orange crops. Can it get any crazier, folks? Let's scroll down into it here. Monsanto is a chemical company that began genetically engineering seeds in order to sell more chemicals. What a great start. Let's move forward. We got the RT... EPA advances approval of powerful weed killer for Dow's Agent Orange GMO crops. Now let's scroll down to the meat and potatoes there and find out exactly what's going on. The United States Environmental Pollution Agency has revealed a proposal for mass use of Dow Chemicals herbicide 2,4-D on the company's genetically engineered corn and soybeans. And then down here it says the 2,4-D chemical combined with glyphosate makes up the herbicide and less duo. 2,4-D also makes up half of the toxic mix in the known infamous Agent Orange used by the United States during the Vietnam War, which is thought to have resulted in the death of an estimated 400,000 people and the birth defects of 500,000 more. Let's keep going here. We got common dreams. Is the USDA really dumb enough to approve Agent Orange corn? I believe so. Let's scroll down into it here and read some more about this atrocities being committed on the American people here. The Obama administration announced last week that it would expect to approve corn and soybeans that have been genetically engineered by Dow Chemical Company to tolerate the toxic herbicide 2,4-D. They are planning this approval despite the fact that the use of the herbicide is associated with the increased rates of deadly immune system cancers, Parkinson disease, endocrine disruption, birth defects and many other serious kinds of illnesses and reproductive problems. Like I said, it's going to get worse. Watch this, folks. We jump over to a food and water watch. We've got Agent Orange, Ready Corn. I'm going to scroll down to this one here and check it out. We've got Harmful for the Environment. On February 23, 2012, the National Resource Defense Council, the NRDC, filed a lawsuit against the EPA. En dan ging even wat mis met het geluid in het filmpje. En dat is een beetje jammer, maar dat maakt niet uit. De boodschap... voor diegenen die dat niet meekregen... de boodschap lijkt me heel duidelijk. Monsanto manipuleert... genetisch gezien gewassen zo... dat die gewassen alleen maar reageren op landbouwgif... dat zij, Monsanto... ...of hun dochterbedrijven... ...of hun dochterondernemingen... ...verkopen. En... ...alleen dat gif werkt. En die, die, die gewassen zijn natuurlijk... ...genetisch zo gemanipuleerd... ...dat ze voor hele andere dingen nu gevoelig zijn... ...dan de gewassen die wij normaal... Uh, ...kennen. Ik had, ik had het daar heel toevallig... ...vanmorgen, of was het gisteren... Uh, had, ja, ...had ik het er even over met de Black Box. En... Blackbox, uh, die benadrukte in het gesprek, en dat was ik ook helemaal met hem eens, het belang van oerzaden. En, en voor diegenen die nog niet zelf tuineren, begin eraan als het kan. Als je de ruimte hebt, doe het. Uh, als je geen ruimte hebt, misschien ken je iemand die wel een stukje tuin uh, over heeft. En uh, het hoeft niet eens in een aquafonics systeem te zijn, hè. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar ga je eigen gewassen verbouwen. Maar dan wel met oerzaden. Dus van oergewassen. Oerplanten. En um, ik, ik ben gewoon echt uh, van mening... dat het absurd is dat bedrijven of organisaties als uh, Monsanto... Um, in staat zijn om zo ver te kunnen gaan... Eh, terecht benoemde Black Box in ons gesprek eerder eh, vandaag of gisteren, wanneer het ook was. Dat het ook niet gek is dat Monsanto zoveel invloed heeft en zoveel kan doen. Eh, ze hebben echt een enorme groep lobbyisten. En je wilt het zo gek niet bedenken of ze duiken erop. En dat is wel iets wat mij zorg gepakt. En eh, daarom zei ik spread the word. Start talking about Monsanto. En ga mensen vertellen wat Monsanto doet. En ga mensen er vooral op wijzen dat wij hier in Nederland geen genetisch gemanipuleerde gewassen willen hebben. En misschien kunnen we, ik weet het eigenlijk niet. Dat wetstechnisch als volk vast laten leggen ofzo. Dat daar ook aan deze wet niet getart kan worden de komende duizend jaar of zo Of ooit. Zoiets moet toch vast te leggen zijn? Ik bedoel, zo is criminele verjaring ook vastgelegd. Eh, ook vastgesteld in de wet. Dus waarom niet eh, een, een wet vastleggen voor een... Nou ja, een hele, gewoon een hele lange periode. Met als doel eh, overduidelijk om ervoor te zorgen dat... Um, nou ja, Monsanto geen voet aan wal kan krijgen. Want ik, ik, ik maak mij oprecht zorgen over uh, de rol van de EU. Uh, en oh, sorry als je ondertussen wat geklik hoort en ge, getik hoort van uh, nou ja, mijn muis en mijn toetsenbord, maar daar wordt aan gewerkt. Ik, ik, ik ben nu helemaal uh, vrij nou ja, dat ik dingen snel op wil zoeken. Ja, omdat ik zoiets heb van nou... Uh, we gaat het over uh, wat kan ik vertellen. Dus ik, ik scan soms tijdens uh, het presenteren van deze podcast alweer naar het volgende stukje waar, waarover ik het wil hebben. Maar goed, uh, er staat meer dan genoeg natuurlijk op QVF. Uh, zo is er ook een topic, uh, sleutelrol voor Syrië. Uh, het is een topic dat al nou, een behoorlijke tijd bestaat. Inmiddels 12 pagina's heeft. Uh, het begon op 17 juni. 2011, en ik tikte het. En, nou, ik zal het maar eens gaan lezen. Een klein stukje eruit hoor. Goedemorgen QFF, het is vrijdag en dat betekent dat we het weekend bijna is begonnen. En wellicht voor sommige reeds is begonnen. Er zijn op QFF al diverse draadjes over de revoluties in verschillende landen in het Midden-Oosten. Zo is er een draadje over Gaddafi en de rotzooi in Libië. Een draadje over Egypte. En ook het draadje over het feit dat alle oproeren in het Midden-Oosten... ...mogelijk wel eens het gevolg zou kunnen zijn van een soort offer. Maar ook in Spanje en Griekenland zijn mensen het meer dan zat. Geweldige tijden dus. En omdat we ook dit weekend tijdens al onze vrije tijd wat benodigd zijn om te lezen... ...leek het me ook tijd voor een apart artikel over alle gebeurtenissen in Syrië. Hoe ze daar in Syrië zelf over denken... Hetzelfde denk ik. Ondanks de gigantische teringbende die momenteel het land en de Serviërs in een greep weten houden. Ja, want ook daar moet immers een weekend gevierd worden, toch? Of denken ze daar eh, toch anders over in Syrië? Nou, eens even kijken. De Turken gaan in ieder geval... ...stug door met het verlenen van hulp. Zelfs over de landsgrenzen van Syrië. En dat vinden de bestuurders van Syrië niet oké okay, natuurlijk. Het, het, het regime al daar is namelijk niet zo van de vrijheden voor de plaatselijke bevolking... ...en bestraffen echt iedere halve zool die de oprechtheid van de overheid in twijfel trekt. Al met al is dus geen fijn land om te wonen dat Syrië althans als het huidige regime kan blijven zitten. Nou goed, en, en, en daar gaan we al. Ook mijn kijk op Syrië toen was anders dan dat hij nu is. Want Ik heb inmiddels echt oprecht mijn best gedaan om me te verdiepen in wat daar gebeurt. Uh, zo zag ik een, zelfs een Russische uh, documentaire. In die uh, Russische uh, documentaire lieten ze mij een aantal dingen zien. Die ik eigenlijk al wel was gaan voelen. Aan de hand van de vele informatie die in het topic naar binnen stroomde. En ja, als ik kijk naar uh, mijn laatste Alinea in het stukje, dat zal ik wel even voorlezen. In zekere zin dicht ik dus een sleutelrol toe aan het regime in Syrië. Zij zouden kunnen voorkomen dat zaken nog verder uit de hand lopen in die regio. Door gewoon op te stappen. Dus laten we hieronder in de comments met z'n allen een soort vergaba creëren van de berichten over de gang van zaken in Syrië zoals we dit ook bij de draadjes over andere landen waar het onrustig is hebben gedaan. Op die manier dragen we hier op QFF namelijk een steentje bij aan de berichtgeving over de wandaden van het regime in Syrië. Ja, u ziet, ik was volledig overtuigd dat het alleen maar aan het regime lag. Poeh, was ik aan het slapen, zeg, dat ik dat niet gezien heb. Kijk, want wie betaalt die rebellen? Wie bewapend die rebellen. We zien er Nederlandse jihadstrijders, strijders, eh, Duitse, Engelse, Zwitserse, Braziliaanse. Het gaat maar door. Wie financiert die hele eh, stroom van jihadisten uit het westen naar Syrië? Eh, geloof mij, dat komt niet uit de achterzak van eh, Mehmet, Assad, Ali en eh, andere moslims die uh, een inzamelingsactie gehouden hebben. Nee, ik, ik vermoed echt dat uh, de financiële uh, ja, middelen... dat als je daar onderzoek naar gaat doen... dat je uitkomt bij grote westerse bedrijven die te koppelen zijn aan... Uh, nou, private military companies en misschien zelfs wel via CIA assets en ga zo maar door. Ook de rol van onze Nederlandse AIVD is opmerkelijk. Ik, ik heb er bewust, en het is nu 2014, nooit iets over geschreven. Omdat ik inmiddels uh, weet dat ze niet alles op prijs stellen. Je kunt niet alles schrijven. Dat heb ik eh, nog voordat ik weer terug naar Groningen verhuisde in Assen aan de levende lijven mogen ondervinden toen er op een zondagochtend 11 uur twee agenten voor mijn achterdeur stonden. Hoe die mij hadden gevonden? Mm, ja, laat het erop houden eh, dat ze waren gestuurd door onze eh, vrienden van de AIVD. Ja, en, en dat moment heeft mijn ogen wel open gedaan. Ik ben daarna anders gaan schrijven. Niet omdat ik bang ben, maar ik heb geen zin om in de problemen te komen. Het is vechten tegen de bierkaai en dan ga je zoeken naar subtiele andere middelen. En misschien is deze podcast wel een van die middelen. En bereik ik zo wel weer een hele nieuwe groep mensen die het woord weer voortzeggen. En daar gaat het tenslotte om. Goed, eh, we gaan straks nog even verder kijken eh, naar het verhaal eh, over Syrië. Maar eh, we hadden het net al even kort over Ronald Reagan. Want eh, ik, ik, ik, ik, ja, Ronald Reagan, ik zou kijken, hij moet in het eh, QFF-muziektopic eh, staan. En ik, ik hoop dat het een beetje een HD-kwaliteit eh, is van. Eh, het nummer. Uh, jullie gaan hem ook luisteren naar uh, The Land of Confusion van Genesis. Uh, goody two-shoes. Betty by Bo's time again. Good night, honey. Bye. Sweet dreams, dear. Ah. Ik een ander Dat was Genesis met The Land of Confusion. Uit 1986 alweer. Lang geleden. Met die poppen. Fantastische clip. Fantastisch nummer. Met een mooie boodschap. Ja, eigenlijk is de wereld van vandaag niet heel veel anders dan die van toen. Maar zagen wij het dan allemaal anders of zagen wij het niet? Of, of, of? Ja, dat is soms wel eens interessant om over na te denken. Goed, we hadden het net over de situatie in Syrië. En als ik door het topic heen scroll, dan zie ik de meest afschuwelijke filmpjes en foto's. Van slachtingen. Afslachtingen. Met zwaarden. Hakmessen. Metrieurs. Het is ongelooflijk. Een van deze posts met de foto's die echt. Nou ja, op zich, ze zijn nog een beetje vaag gemaakt om het bloed te verbergen, maar. Ongelooflijk. Onthoofdingsfoto's waar kinderen naast zitten te kijken. Mensen met telefoons omheen me staan die het staan te filmen. Ja, en dan uh, ga je wel nadenken. Te meer, daar was het oud NATO-generaal Wesley Clark. Die zei dat uh, Afghanistan, Irak, Syrië, Noord-Korea. Hij noemde een heel lijstje op. Maar ik weet zeker dat hij Syrië heeft genoemd. En ja, de, de, de chemical weapons. Hè. Ik weet niet meer wie hem plaatste. Oh, het was Dolle Eland. Het Dolle Eland plaatste een van de uh, ja, schilderingen op de muren van het uh, vliegveld in Denver. En um, ja, apart. Als je daar naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, dat zou wel een Syrië kunnen zijn wat je daar ziet. Een vreemde duif die neergesabeld wordt door een kromzwaard. Het geweer in handen. Overduidelijk iets wat op een AK-47 Kalasnikov lijkt. Um, ja. Kind of Russian. En, en dat zijn toch dingen. Ook die chemische wapens. Dat hele verhaal. Um, het interview met. Uh, Fox, geloof ik. Die Assad interviewde. Eén grote poppenkast. Maar het leukste. Uh, wat ik. ...waardoor ik dacht van nou... ...dit is echt too obvious... ...het, is, het ligt er natuurlijk bovenop... ...was een filmpje van... ...twee homies... ...van een bende... ...uit uh, Amerika... ...tegen, ik denk dat ze... ...vermoedelijk uit, nou... ...ik denk een van de... ...zuidelijke staten aan de... ...West Coast komen... ...Californië... ...of um, ...nou... Ja, nou Albuquerque zo. Nou, ik weet het ook niet. Uh, uh, uh, ze komen uit een bepaald gebied. La laten we gewoon uh, even, even naar dit filmpje uh, luisteren. Want het, het, is, uh, het is grappig, maar ook lachwekkend op uh, hetzelfde moment. Uh, uh, uh, laten we maar gewoon even kijken. Ik, ik zet hem even aan. That's two LA gangbangers fighting in Syria. They're thought to be two members of the Armenian Power Gang and also reference Sir 13 who have a presence in Los Angeles. The two men go by the names of Wino and Creeper and at first we thought it seemed so odd that it might be fake. As you know homie, and shout out homie, Capone, Mr. Criminal from Silver Lake homie, Capone from Cyclones, and Crazy Loco from Pasadena and Pink Lady, we still got love for you girl, we still got love for you. But here's a couple of reasons why we're now pretty convinced that it's real. The video was posted first to one of the men's Facebook pages, a man called Nurses Kalajian, but it was later deleted. Since then it's been reposted online, obviously, going to prove once again that one does not simply remove something from the internet. Also on his Facebook page are a picture of a tattoo linking him to the same LA-based Armenian gang. There are also images of him posing with pro-government fighters and he's checked into areas in and around Aleppo on a few occasions recently. Although there's nothing in this video to conclusively say that it was shot in Aleppo. In Syria, homie. We're in Syria, homie. We'll leave you to listen into some more of the videos now, homies. Oh, God. But thanks to Nick from 101 London Museums for suggesting the video. There's a link to his blog in the video description. That's right. I love all, all the Sorenos, homie. Mr. That's criminal it, put that all the fucking songs, homie. You're the shit, homie. Ja, yeah, deze. It, a gangbang, look at this fucking range, We're in the fucking frontline, uh, Interessant verhaal. Ze is een aan de frontline te zijn, maar ik, ik heb mijn twijfels. Eh, het, wat, dus hetzelfde als met die uh, Nederlandse soldaat. Eh, Daar kunnen we eigenlijk wel even een stukje van bijpakken. Dat is de video van de heeft namelijk voor het eerst een Nederlandse jihadist uitgebreid kunnen interviewen en filmen. Yilmaz, een oud beroepsmilitair die nu zelf in Syrië vecht en andere jihadstrijders traint en opleidt. In Syrië zijn er schatting 120 Nederlandse jihadstrijders die vechten tegen het regime van Assad en voor een islamitische staat. Er is weinig over ze bekend. Ze zijn in het geheim vertrokken en laten bij terugkeer nauwelijks iets los.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 Hoe lang heeft dat geduurd? Acht maanden. Ik heb hem elke dag gesproken. Het is voor de eerste keer dat een Nederlandse jihad zich in Syrië laat filmen. Hoe is het? Hoe is het? Hoe is het? Het interview is in het Engels afgenomen door een contactpersoon in Syrië. Ik, ik zou heel graag willen dat jullie mij ook zouden kunnen zien, maar wij hebben een Syrische verbinding hier. Dus dat werkt niet.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 ik geloof ook niet dat deze jongen, uh, hij zou wel gerecuteerd zijn, zeg maar. Maar ik denk niet dat hij zelf door heeft. dat hij dus gerecuteerd... Ja, hij, hij, ja, in principe is hij gewoon geronseld hiervoor. Maar hij heeft dat zelf niet door dat dat eigenlijk andere landen zijn die hun aansturen om daar een potje van te maken. En... Uh, ja, maar deze jongen heeft mij wel aan het denken gezet. In de zin van dat de jongens die hier geronseld worden het eigenlijk ook niet kunnen helpen. Maar dat neemt niet weg dat oud-Syrië gangers, jihadisten... Ik bedoel, mijn klop brak vorige week toen ik las en hoorde, ook op het nieuws... dat oud-Syrië gangers, jihadisten, hier een woning moeten krijgen. Werk moeten krijgen. Uh, wat? En mijn woning dan? Hallo? Overheid? Waar is, waar is mijn woning? Ik bedoel maar. Eh, ik bedoel, eh, dit, dit kan toch niet? Ik bedoel, ik heb een woning, maar ik moet particulier huren. Omdat er geen betaalbare huurwoningen zijn. En kopen is ook geen optie in, in de huidige tijd. Dus ja, kom er maar in. Overheid, verklaar mij nu eens waarom... Omdat ze anders bommen aanslagen gaan plegen. Misschien moet ik dat ook gaan doen dan. Of ermee gaan dreigen. Weet ik veel. Uh, wat moet ik dan doen? Om hetzelfde te bereiken. En nu wordt het stil. Maar mijn punt is gewoon... En ik ben dan een beetje cynisch en sarcastisch... Zoals ik dat al vaker ben. Dus ik ga heus geen aanslagen plegen. IVD, Mocht u meeluisteren... Mensen van de AIVD. Dat is wel leuk. Dat is een leuk, leuk klein rubriekje om terug te laten komen. Iets van... Uh, hallo, hallo, hallo. Voor de mensen van de AIVD. En een heel hard tetteruurtje in een microfoon. Ah, Oké. Okay. Let's get back to... Uh, the jihadist. Uh, we, we gaan nog even verder naar me luisteren. Uh, luistert u maar even mee. Duizenden people getting slaughtered, En je just It's, it's, uh, I feel sorry for the people back home. That's my, that's my honest opinion. How can you, how can you be sitting at home? Yilmaz lijkt een gewone jongen, een Nederlander van Turkse komaf, die het liefst commando was geworden. Hij deed zijn militaire dienstplicht in Turkije en was daarna beroepssoldaat in het Nederlandse leger. Maar Syrië trok aan hem. Hij besloot zijn kennis als soldaat daar in de praktijk te brengen. Het verslag is van Jan Eikelboom en Husbe Kaboli. In Syrië gaat hij gekleed in zijn Nederlandse legeruniform, inclusief barret. Alleen de emblemen zijn vervangen. Yilmaz was beroepsmilitair bij de koninklijke landmacht. In de Dutch military, uh, soldaat tweede klas, soldiers second class. Um, maybe a month or two months before I was uh, being promoted, I decided to, uh, to leave. Right knee. You can either sit on your knee or Hold it up like this, is no problem. Your elbow is resting on your knee. Or yeah, on your left knee. Your left elbow is resting on your left knee. Your right knee is on the floor. If you want a little bit more support, you can turn your leg in. De kennis uit het Nederlandse leger gebruikt hij nu in Syrië om jihadisten op te leiden. Hij geeft er schietoefeningen. Relax. Most of the people here, I think maybe over 90% of the people here, have never ever even fired a, a, a bullet in their lives, let alone participate in an in in in in in actual battlefield whatsoever. So, what we're doing right now, with, and, and the purpose of all this is, uh, I was approached by a brother that, that I love and that I respect, and because he knows my background, he asked me, could you give some of my fighters some extra tips and tools. <coughs> daar hebben we hem al hij is benaderd door iemand voor wie hij respect heeft van wie hij houdt en die heeft hem gevraagd slim <coughs> tactisch maar hij is wel een oud Nederlands gediende die kennis van het Nederlandse leger overdraagt aan en ik vraag mij af of dat niet strafbaar is dus ik, ik, ik weet niet of Hielmast nog wel veilig naar huis kwam. Want volgens mij zou de Kmart um, hiervoor op kunnen halen. En dan gaat hij denk ik wel even een tijdje achter slot en grendel. Um, misschien is dat wat we moeten doen met terugkerende jihadstrijders. Gewoon oppakken, opsluiten, langdurig verhoren, aan de tand voelen. Ja, we leven toch in de Gitmo Nation, of niet? Gitmo Nation Lowlands... Dat zijn wij. Nederland. Kitmo, Guantanamo Bay. Abu Ghraib. Uh, moet ik nog doorgaan? Dit is toch... Oké. Okay. Hm, nou ja, goed. We weten natuurlijk allemaal wel hoe het gaat lopen. Het zal waarschijnlijk... <coughs> pardon. Compleet anders gaan lopen. Ze zullen wel gepamperd worden. En dan uh, ja, in de... Pappen en nathoudende vorm van pamperen. Ja, en dan zak mijn broek langzaam nog verder af van wat dit land... Nou ja, wat er van dit land geworden is tegenwoordig. Ik, ik heb toch stiekem koester ik de hoop uh, dit land snel te gaan verlaten. Nog steeds. Ik wacht op mijn kans. And I'll get that chance and then I'll leave. And I'll never come back. Unless it's necessary. Uh, nee, maar serieus. Uh, Nederland. Uh, boe, tsch, ah, goed. Um, voordat we verder gaan met het volgende onderwerp, ga ik jullie gewoon uh, eventjes uh, lekker laten luisteren naar een uh, stukje muziek. En nou heb ik heel lang nagedacht over de liedjes van vandaag. En dat waren er uh, genoeg. Maar ik, ik, ja, laten we gewoon uh, beginnen met. Uh, een van de liedjes die ik al speciaal klaar had gezet voor deze tiende QFF uh, podcast is het nummer Whip It van Devo. En daar gaan we naar luisteren. Als de techniek meewerkt. werkt. En, oh, ja, we gaan het gewoon even... Nee, ja, ik druk weer eens op verkeerde knoppen. Uh, nee. Dat krijg je, hè. Uh, Ik, ik nog een keer. We beginnen gewoon opnieuw. Ik ga opnieuw aankondigen. Jullie gaan luisteren naar Whippet van Devo. En ik was te laat bij de mic. Bad thing. Ja, dat, dat, dat krijg je als je snel even wegloopt uh, om wat drinken te pakken. Oeh, bad thing. Ik had jullie eigenlijk gewoon uh, nog een nummertje moeten laten luisteren. Maar goed, gelukkig uh, uh, was ik er op tijd bij. Laten we het daarop houden. Um, het volgende onderwerp dat ik graag uh, wil bespreken met jullie. Dat is uh, een van de dingen die vandaag... ...op de volpagina van QFF voorbij kwam. Um, nou ja, er was ook nog iets uh, over fracking te lezen trouwens. Laten we dat, dat, dat eerst even erbij pakken. Dat um, how fracking is exposing people to radioactive waste. Radiation can accumulate in the water that we drink, the fish that we eat... ...and the soil in which our food grows. Uh, het komt erop neer dat... ...door fracking... Uh, ...dus het, een manier om schaliegas te winnen... Uh, ...het komt erop neer dat ze met hoge druk... ...onder andere water en chemicaliën de grond inspuiten. Uh, dat, dat veroorzaakt overigens ook aardbevingen. Dus wetenschappelijk bewezen. Het is onderzocht. Het is bewezen. De norm zegt van niet... Shell ontkent het ook, maar de wetenschap, de rolstoelers, en dan moeten we die ook niet altijd geloven, maar dit was een vrij simplistisch onderzoek wat echt wel uh, aan de hand van uh, seismische data aan kon tonen, dat er iets niet klopte. Goed, op zich niet erg, hey, dat zijn we wel gewend, dat er dingen niet kloppen en hey, dat ze ons voorliegen, maar uh, het, het is ook wel irriterend. Want fracking is geen goede zaak. Het is niet goed voor ons milieu. En dat zijn wel meer dingen niet. Maar het, het, het is gewoon een keer zo'n... Ah, basta momentje. Ik ben het zat. Het moet ophouden. En nu gaan we er wat aan doen. Dus luister je dit? Beluister je dit? Hoor je dit? Zit je hier nu naar te luisteren? Sta je te luisteren? Loop je te luisteren? Wherever you are listening to this. Hé. Hey. Ik heb nu even je aandacht. Dus... Luister even, het milieu is echt belangrijk en dan doe ik niet alleen maar op dat je in een schone auto moet rijden en dat soort gelul, ik doe op de natuur om ons heen en ik zie steeds meer groen verdwijnen. En hier in het noorden, kijk in het westen van Nederland is dat wellicht normaal geweest de afgelopen 50 jaar, dat groen plaats maakte voor beton. I don't want to live in a concrete jungle. No. Echt niet. En het doet me pijn... om te zien dat dieren teruggedrongen worden... het verschil tussen... bijvoorbeeld Assen en Groningen. De stad Groningen is enorm. De, de natuurlijke diversiteit... In, in, in een stad als Assen... is honderd keer groter... dan hier in uh, Groningen. Natuurlijk zie ik hier ook wel... vogeltjes, maar dat houdt echt op... bij roodborstjes, middeltjes... mesjes... Zelfs de koolmeisjes en de pimpelmeisjes zijn hier zeldzaam. Uh, nou goed. De enige vogels die hier zeer goed lijken te uh, kunnen leven zijn kouden. Er zijn ontzettend veel kouden. Nee, je hebt wel wat rijgers hier en daar. Maar ik. ik nee, ik, de diversiteit is, is klein. En of dat nou uh, samenhangt met. Uh, het winnen van aardgas, nee. Ik denk eerder met dat ja, de stad Groningen wat dat betreft gewoon uh, een ongunstige ligging heeft. Ten opzichte van de ringwegen en de uitstoot. Ik, ik woon hier zelf bij uh, de ringweg. Op, op, op een uh, 150 meter afstand van de ringweg die op hoogte ligt. Die staat op hoge pilaren en die loopt hier een stuk verder door de wijk. Elke ochtend, als ik hier wakker word, zit mijn neus vol met zwart spul. Dat lijkt me niet goed. En ik ben niet de enige die daar last van heeft. Ik, veel meer mensen hier. Fijn stof en dat baart me zorgen. En het baart de stad Groningen ook zorgen. En met name de bewoners van de wijken aan grenzend aan de ringweg baart dat zorgen. En daar is wel een oplossing voor. Bouw de ringweg onder de grond. Maak een of ander inventief afzuigingssysteem met filters waarin je roet en teer en ja, rubberdelen opvangt. Zuiver de lucht. Ik zie hier trouwens een heel klein spinnetje lopen. Ja, spinnetje of zo. Heel grappig. Ik, uh, ja, hij vliegt. Leuk, en leuk, leuk. Het is geen spinnetje, dus... It's a six-legged animal. Six-legged animal. Nou nah, ja, whatever. Doesn't matter. Eh, goed, we hebben het even over die aardbevingen en het fracken gehad. Mac plaatste dat in het topic over de aardbevingen te Groningen. En ik wil het ook nog even hebben over een complot. rond een Malaysia Airlines vlucht 370. HET complot. Of een complot. Uh, ...elf Al-Qaeda-gasten opgepakt... Uh, ...nu weer een artikel over de mysterieuze la lading... ...nou, uh, wat zat er in de buik van MH370... ...dinsdag 6 mei 2014... ...het komt van stelling.nl en het was de Combi die het postte... ...zwijgen is goud, zeggen ze... ...mag misschien in het algemeen zo zijn... ...maar bij het mysterieuze geval van het verdwenen... ...Maleisische vliegtuig, passagiersvliegtuig... Vliegtuig, passagiersvliegtuig? What the hell? De zin die klopt niet. Ga je toch twijfelen? Vooral nu er een nieuw vraagstuk is bijgekomen. Leest u dit even door. Nemen wij even een kopie, een kopie en komen wij daarna bij u terug. Zo, zijn we weer. Er is dus sprake van een pakket ontvrambare lithium-ion batterijen met een gewicht van 221 kilo. Dat pakket maakt onderdeel uit van een grotere zending met een gewicht van 2232 kilo. Wat die zending bevatte... stond niet op de vrachtlijst. maar nu een journalistieke bij de hand... en vraagt, zegt een hote methode... van Malaysia Airlines... dat het om radioonderdelen en accu's ging. Rotsmoes... of de waarheid. En wat dat laatste betreft... hoe slordig kun je zijn? Tijd voor nieuwe speculaties. Je moet ervan houden. Nou, uh, Het artikel van de Cargo-list... dat komt van de Financial Express... en... Uh, dat, uh, en ook op malaysiachronicle.com... staat een stukje. Uh, het combi post het ook. En het omvat eigenlijk wat ik net al voorlas. En het is toch interessant. De, de, de, ze weten nog steeds niet... wat het idiote is. Uh, snap je? Uh, ik niet. Uh, dus, antwoorden graag. Maar of die gaan komen, uh, ik betwijfel het. We zullen zien. Het is een ongoing thing. En we houden het in de gaten. Mm. Daar kan ik uh, u van verzekeren. Sterker nog, daar, daar durf ik mijn handen voor in het vuur te, te steken. En hé, hey, aansteken aan. Wat ah, heet. Maar ik durf het wel. Uh, nee. We gaan daar meer van horen. Ongetwijfeld eigenlijk. Um, nou ja, goed. We hebben nu uh, een aantal onderwerpen besproken. En uh, de show is inmiddels. Nou, wat zal het zijn? Ik heb de klok natuurlijk bij de hand, maar ik vroeg mij gewoon af hoe lang de show nu eigenlijk al bezig is. En dat antwoord daarop is vrij simpel. De show is namelijk bijna 59 minuten bezig. Bijna een uur! Dus ja, een heel uur al. Nou, daar zijn we aardig op weg. En, en dat betekent mensen inzien zijn uh, tijd voor een muziekje. En uh, dat gaan we doen met uh, eigenlijk gewoon een uh, heel fout nummer. Maar foute nummers kunnen ook heel leuk zijn. Want bij het horen van dit nummer moet ik altijd denken aan uh, cops. Die Amerikaanse serie over politieagenten die gevolgd worden tijdens hun werk. Er zijn inmiddels wel 25 seizoenen van, geloof ik. En eh, ja, ik moet daar dus gewoon aan denken. Inner Circle met Bad Boys. Bad Boys, what you want?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 You gonna do what you gonna do when they come for you? Ja, nee, dat is uh, pure music from the heart. Uh, zullen we dan maar zeggen. En uh, dat betekent ook dat nu de muziek voorbij is, dat we even weer teruggaan naar QFF. Naar wat er vandaag allemaal op QFF voorbij kwam. En dat was veel, maar er staan natuurlijk ook veel dingen op die al in het verleden. Op Q5 geschreven zijn. En dat zijn heel erg uiteenlopende dingen. En zo hebben we het prachtige random plaatje gebeuren op de voorpagina. Een random plaatje? Dat heeft Frillon Toby. Toby Frillon. Helemaal mooi omschreven, Maar ook mooi gemaakt. Dat random plaatje. Dat is mooi beschreven, Klaar. Punt. Maar. De plaatjes die erin laden zijn veel leuker, want het brengt heel vaak oude herinneringen en oude topics eh, naar boven. En eh, eh, we doen vandaag de grote F5-show. Yeah! En dan kijken we welk plaatje er terecht komt. En dan die grote F5-show brengt ons vandaag bij Suriname Eerst excuus. En dan schakelen we nu over naar het verhaal en dat gaan we dus lezen. We gaan namelijk naar de QFF-correspondent in Paramaribo die ons op de hoogte zal brengen van de laatste ontwikkelingen omtrent het excuus dat Suriname eist van de Nederlandse overheid. Nee, gekheid. Door het tijdsverschil durf ik onze QFF-verslaggever in Paramaribo... Paramaribo nu niet te bellen of te sms'en. Maar we hebben er dus wel iemand zitten. Terug naar waar ik naartoe wilde gaan. Met deze grappig bedoelde, maar de plank mis intro. Het excuus dat Suriname eist van de Nederlandse overheid. Excuus? Verontschuldigingen? Sorry? Wat hè? Ja, mensen. Dat hoort u goed. Men wil een excuus. En dat is op zich al vrij logisch daar ons. Politionele apparaat weer eens lekker heeft lopen falen. De NOS maakt onder andere melding van het verhaal op, het, eh, op haar website. Plus een extra gratis geluidsfragment. Nu gaan we even kijken. Um, ja, hij laat. En, en het geluidsfragment is er ook nog. Gaan we even luisteren. Surinaamse parlementariërs eisen een schriftelijk excuus van de Nederlandse regering voor de inval in het huis van de Surinaamse zaakgelastigden in Den Haag. Nederland bood al verontschuldigingen aan, maar dat vinden ze in Suriname niet genoeg. De politie had namelijk moeten weten dat er op het adres in Den Haag een diplomaat woont en geen criminelen. Vanuit de Assemblée enkele reacties. Ik zeg van ik ben diplomaat, ik ben zakenlasser van, van Suriname. Hebben die mensen hem gewoon gezegd van we hebben niks daarmee te maken. Je mag zelf de koningin zijn, We gaat in je huis? Ze zijn in het huis gegaan, hij moet gedwongen voor zijn kinderen en vrouw op de bank bank stel gaan liggen. En, en die man is verniederd. Ik werd vanmorgen ook hiervan op de hoogte gesteld. Mensen belden uit Nederland en hadden dus inderdaad de vraag van wat gebeurt er dan? Ik ben de pers erop nageslaan en uh, kom tot de conclusie dat uh, verontschuldigingen zijn aangeboden door de vervanger van de ambassadeur hier aan de minister van Buitenlandse Zaken. Mijn vraag is alleen hoe heeft de regering gereageerd hierop? Omdat dit een schending is van de diplomatieke akkoorden, de manier waarop we met diplomaten omgaan. En wij protesteren krachtig daartegen. We vinden het onjuist dat ons land op deze manier wordt behandeld. En uh, we staan wat dat betreft heel, helemaal achter de regering als het gaat om een heel duidelijk signaal naar de Nederlandse regering toe. Let ex-president. Voorzitter, ik begrijp dat er excuses zijn aangeboden enzovoort. Nu ben ik niet de persoon die... Wanneer mensen dingen gedaan hebben, vraag dat ze excuses aanbieden, want ik geloof er niks van. Het is niet de eerste keer dat men eigenlijk bij ons op zoek gaat naar zaken die niet in orde zijn. In 1993 heeft men met brut geweld ja, de studentenkamer van mijn dochter de deur opengebroken. Zogenaamd op zoek naar een Afrikaanse crimineel die in diezelfde flat woonachtig was. Voorzitter, ik denk dat de regering. Die waren natuurlijk nood dat kan nemen van de excuses die zijn aangeboden. Maar op de meest krachtige wijze protest hier tegen moet aantekenen. wel. Reacties dus vanuit de Nationale Assemblée op die inval in het huis van de Surinaamse zaak gelastigd in Den Haag. U hoorde achterin volgens parlementariërs Brunswijk, Breveld en oud-president Venetiaan. Ook de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Lakin, reageerde op de affaire. Hij beschrijft wat er is gebeurd. Er is een, een ontsmakelijk voorgeval geweest. Ik werd uh, zaterdagmorgen omstreeks acht uur gebeld... Uh, door uh, onze tijdelijk zaakgelastigde daar in Den Haag... de heer uh, David Abiamoffe... dat uh, vijf agenten in uniform gewapend, aangeklopt hebben... Uh, aan de deur... en uh, mededeelden dat ze een... Machtiging tot uh, huiszoeking bezig hadden en dat ze de woning wilden bezoeken. Hij heeft zich vanaf dat moment een aantal keren gelegitimeerd, aangegeven wie hij is, de zaakgelasten van de Republiek Suriname. En uh, op hele uh, grove wijze werd hem medegedeeld dat werd... En uh, we zijn weer terug bij de QFF-podcast, deel 10. En als het goed is, heb ik live Blackbox. Jawel, die heb je. Kijk, fantastisch. Dat is nou het mooie van een podcast maken. Uh, ja, we zitten in de tiende aflevering. Dat is nog geen uh, jubileum blackbox. Uh, want dat is pas de elfde. Ja, inderdaad. Uh, waar uh, waar uh, wil jij het over hebben vandaag? jongen? zeg. Joh, valt me wel even een beetje. <laughs> uh, er is zoveel, hè? Er is zoveel te vertellen, joh. We hadden het vanmorgen al even over het aquafonics gebeuren. We hebben het er eventjes over gehad, ja. Dat klopt. D dat is een erg interessant iets, maar ik wil eigenlijk in de toekomst daar een keer een hele show over praten. Oké, okay, ja, kunnen we doen. Er is, uh, er is genoeg over te vertellen wat dat betreft. Ja, jij, jij postt vanmorgen ook nog iets, uh, zag ik. In het, uh, moet ik, even, ik pak even de volpagina erbij in de tussentijd... Um... Ja, jij bedoelt op de Admiralty Law. Juist. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Nou, dat is wel heel erg interessant om te weten... Uh, ...waarvan we met uh, Admiralty Law. Um, eigenlijk, als je het... Uh, ...topic induikt... ...en je begint dat te lezen... ...dan kom je... ...op een punt dat je op een gegeven moment zegt van... ...aha, maar zo zit het dus in elkaar. Hoe hebben ze ons mensen... Zo in deze hè, met, met, met wetten en, en, en, en instanties uh, kunnen vastleggen dat wij zeg maar ons ding niet doen. En hoe zit dat nou heel precies zeg maar, in elkaar? En dat is heel, heel interessant om uit te zoeken. En ik kwam vanmorgen uh, kwam ik uh, ergens op een hele wazige chatbox. Dat kun je ook alleen maar anoniem inloggen, volgens mij. Okay. Daar, had, daar was één iemand bezig en die had alleen maar goede shouts en die dacht ik van, uh, die moet ik eens even overnemen naar QV, want daar past dan weer precies in de strijd. Kijk, dat is ja, interessant. Het is, uh, heel interessant, heel interessant. kunnen we ook heel veel over praten. Ja, want uh, hoe zit het precies? Het is, het is toch zo, als een, een kind wordt geboren, en we kunnen wel als voorbeeld uh, Freedom Rebel nemen, die is onlangs vader geworden die gaat dan naar het gemeentehuis eh, en doet aangifte bij de burgerlijke stand en wat gebeurt er dan precies? Nou, eigenlijk op dat moment uh, creëren ze uh, een, een, een papieren, papieren iemand van jou. Ik kan het eigenlijk niet uh, beter zeggen dan dit. Dus ze creëren een papieren iemand van jou. Oké. Okay. En daar, daar komt bij dat je dus ook een, een, een, een nummer krijgt Inderdaad, ja. Dat nummer dat houdt dan weer in, uh, dat je zegelijk, uh, jouw piere jouw man, papieren vrouw, hoe je het ook maar zeggen wil, dat dat zeg maar een bedrijf is, waar jij dan verantwoordelijk zou moeten zijn. Echt voor de de strawman. Zijn. Ja, inderdaad, ze noemen dat ook wel de strawman. Oké. Okay. En, uh, eigenlijk is je geboortecertificaat, is jouw contract met de staat. Alleen, oh. um, is. Het contract natuurlijk nooit door jou bewust ondertekend. En uh, zijn de dingen die jou, hè, je naam, je achternaam, de plaats, dat is je allemaal maar toegezegd. Maar eigenlijk was je er niet bewust van. Dus het is eigenlijk ook niet rechtsgeldend. Ja, ja, ja, ja, dat is het moeilijke ervan. Dat is het moeilijke ervan. Ze, we... ze proberen dus heel duidelijk voor jou een persoonlijkheid te maken, een natuurlijk persoon. Ja. Ja, dat ben je dus niet. Je bent gewoon een mens en meer niets Dus eigenlijk is het zo dat de, de staat, de, in dit geval de Nederlandse staat, maar dat gaat op voor ieder land, dat zij een ja. rechtsvorm creëren op basis van jouw naam? Ja, zo kun je dat wel zien, ja. ja. En registreren zij die rechtsvorm dan ook? Ho. dat gaat... Uh... Eigenlijk uh, elk bedrijf wat, of elke rechtsvorm wat dus, mm, ja, het is dus een instantie waar je dus al over praat, uh, staat ja. inderdaad geregistreerd dus ja Oké. Okay. En, en is zoiets op... ook op te vragen? Um, ja, zeker is dat wel te vinden. En uh, ik meen ook al wel dat het uh, uh, een paar keer in de topic Admiralty law uh, gepost is waar je dat soort dingen weer op kunt zoeken. Kijk, dat is interessant voor de luisteraars die hier niet bekend zijn met het Freeman Strawman principe en de, ja, de admirality law. Want het heeft ook te maken met de, de wetten van het land en de wetten van de zee, toch? Ja, inderdaad. Want uh, je bent eigenlijk, zien ze jou als een, uh, een, een, een Freeman on land. En ze, ah. proberen, ze proberen eigenlijk de, de, de, de wetten van het land op jou toe te passen, maar dat Kijk. kan eigenlijk helemaal niet, want je komt uit het water. En dat is het grote verschil. Want je hebt natuurlijk He? ook de internationale wateren, ja. en daar bevind jij je eigenlijk in. Alleen hun, zich, hun proberen dus de land van het wet toe te passen op jou, terwijl jij een, een, een, een, een, een, een living free man bent. Oké. Okay. Free man on land. En heb jij enig idee, geschiedkundig, wanneer ze zijn begonnen met dit het systeem? Ja, dat is, uh, hebben we allemaal te, bank, uh, te danken aan onze uh, grote held uh, Napoleon. Ach. Die heeft het, uh, uh, zeg maar, uh, allemaal in werking gezet. Want het was al een bestaand systeem namelijk, wat ik heb begrepen. Het gaat al wat okay. verder terug. En uh, Napoleon en het Vaticaan zijn natuurlijk weer nauw met elkaar verbonden. Ja. Uh, eigenlijk is de grote man hierachter, het grote, het grote, het grote geheel is het Vaticaan hierachter. Oké. Okay. Want um, ik kan me herinneren, een tijdje terug, speelde er iets met de bank van het Vaticaan en contracten die ophielden. Hangt dat ja. ook hiermee samen? Ja, dat is dus... Um, er is veel ophef geweest over 2012. Um, wat het nou eigenlijk uh, allemaal in zou gaan houden en, en ja, uh, wat het allemaal zou betekenen. Uh, Oké. Okay. Veel uh, doemscenario's zijn er geweest en. Uh, je je doelt op 24 uh, Wat was het weer? De, de Maya datum, toch? Juist. Oké. Okay. 20 december Juist. 2012 en. Um, naar mijn inmeten is uh, zijn er sinds uh, die datum zeg ja. maar de contracten die het Vaticaan dus had, van, ja. hè, dus dus heugd maken gebruik van dat systeem, dat alle contracten dus verlopen zijn. Dus uh, eigenlijk uh, andere woorden, uh, we zijn eigenlijk uh, zo fijn als een hoedje nu, alleen we hebben het totaal niet door. Maar is het dan er dan niet, niet een, een, een, een politiek gezien een, een draagvlak voor voor zoiets om een, een, een dat een politieke partij dit oppakt en in een programma opneemt? Ik ben bang dat je dit helemaal niet zo 1, 2, in de man krijgt. Want het was onder andere voor mij al een hele zoektocht om uit te zoeken van hoe zit het nou allemaal precies. En, um, en, ja, en ik ben bang dat de politiek daar helemaal geen baat bij heeft met dit soort dingen. Uh, nee, want in, Amerika, dat... in Amerika is het zelfs uh, nog een gradatie erger. Dat als jij. ...enigszins laat blijken dat jij een soeverein uh, mens bent... Uh, ja. ...en dan hebben ze jou al heel snel bij de, bij de pink, wat dat betreft. Oké. Okay. En dan... Uh, nee, ik denk niet dat de politiek daar... Uh, ...niet in ieder geval in de partijen die we nu hebben... ...die daar uh, enigszins meer uh, mee bezig zijn. Niet dat ik weet zo. Oké, okay, want ik, ik, ik, ik zie net dat het topic inderdaad in uh, januari 2011 geschreven is. En sinds die tijd... Heeft het inmiddels, ik geloof een pagina of tien. Ja, tien pagina's. Met, met echt ontzettend veel informatie. Ja, als je die tien pagina's uh, bent doorgelopen met de bijbehorende linken uh, erbij, dan moet het plaatje wel behoorlijk duidelijk zijn voor jezelf. van, uh, van Hoe doen ze dit en uh, wat is er nou precies aan de hand? Ja, want ik, ik zie dat jij op... Uh, dat was vorige maand... Nee, niet, uh, niet vorige, maand, twee maanden geleden, op 2 maart, poste jij een uh, filmpje over uh, Santos Bonacci. Ah, ja. Ja, heel, ja. Maar, en ik, ik uh, wil eigenlijk even kijken of we een stukje van het filmpje af kunnen spelen. En ik hoop dat jij het geluid ook hoort. Als het goed is, moet jij het kunnen horen. Nou, ze zeggen, probeer eens. Dus. Ik zet hem even aan. Please. Well, The the legal name that we carry, Santo Bonacci, is a legal name which is crown property. It is intellectual property which does not belong to me. I stress oh ja, dit this every time staart. with the sheriffs ja, and place, I do not want to be a part of it. I stand the rechter. Name. I'm commonly known as Santo. Of hij is er net geweest, geloof ik. Ja. Legal system want uh, uh, hij weigert dus een uh, rekening te betalen. Roman courier ja, klopt. Is ja, inderdaad. Ik heb het op bedrag van 150.000 dollar of zo. Ja, ik heb het filmpje even weer op pauze gezet, maar je hoorde hem wel. Ja, inderdaad. Heel duidelijk. Oké, okay, top. Nee, want, uh, uh, nou ja, Santos Bonacci, daar heb ik een, uh, naar aanleiding van jouw filmpje, heb ik een topic over hem getikt. Een okay. interessante man. Ja, ik, zeker een heel interessante man. Ook hij heeft. Uh, uh, ik heb al veel van hem gelezen en gehoord. Ja. Ik weet het nog, want mijn computer doet het wel erg Ja hoor, ik ben er nog. Ik hoor jou ook loud and clear. Okay. en clear. Oké. En, nou, Santos Benassi die uh, kan eigenlijk heel mooi zeggen van. Um, hoe het geschreven staat en wat men ermee bedoelt. Ja, hij en is ook heel al, rustig. Ja, hij is heel rustig en hij vertelt ook heel duidelijk en, en, en heel, heel. Uh, punctueel van hoe de valk in de steel zit en ook nou eigenlijk als je uh, veel dingen gaat uitzoeken, dan kom je eigenlijk die Admiralty Law, die kom je in heel veel verschillende uh, topics kom je die eigenlijk wel, uh, wel ergens weer weer tegen ja, ook uh, klopt ook binnen en, uh, QFF linkt uh, ja, het heel en, vaak naar elkaar ja, en Santos die kan het ook heel mooi uh, uh, weer, uh, weerleggen van hoe het Vaticaan, de, uh, de poop de papa, de, de, de pimpel Pipocratie, zoals hij dat zegt, papieren. de papirocratie. hoe dat. Ja. Uh, ja, zeg maar. Uh, in zijn werk zit en wat je er eigenlijk. Ja, uh, een beetje tegen kunt doen. D dus eigenlijk zou jij aanraden. aan een ieder die hier meer over wil weten. lees het hele topic door. Ja, doe dat sowieso. En vanuit dat topic. kom je zelf wel in de verschillende. Uh, uh, nou, hoekjes terecht waar dus. Uh, Admiralty Law een hele belangrijke uh, halsspelers. Okay. Uh, als je aan wordt gehouden bent door de politie of je hebt uh, mannetjes aan de deur. Er zijn, hier, er zijn wat spelregels. En als je die spelregels niet weet, ja, dan hebben ze je. En heb je, weet je die spelregels wel, dan ben jij uh, heel moeilijk uh, voor hun. Kijk, heb jij zelf ook wel eens ervaring uh, daarmee opgedaan? Met die regels ja. en het toepassen daarvan? Ja, voor nog. Meneer, meneer de deurwaarder aan, aan de deur. Kijk, uh, je moet gewoon niet toegeven. Niet toegeven. Je naam niet zeggen. Geen hand geven. En niks accepteren. En, en dan kunnen ze je niks maken. Nee, dan zijn ze zo weer weg. Als ze weten niet wie je bent. Nou, ik, ik had onlangs. Ik denk dat het een uh, maand of. Nou, nee, niet eens. Ik denk anderhalve maand geleden is. Stond hier een. Uh, waarde voor mijn deur. En die kwam, om, die kwam om een studieschuld. En ik, ik, ik heb een procedure opgestart naar de dienst uitvoering onderwijs. Om, omdat ik, ik ben het A niet eens met de studieschuld. Die is gebaseerd op het feit dat ik gebruik gemaakt zou hebben van een ova kaart Maar die ova kaart heb ik nooit opgehouden. Dus ja. ik heb er geen gebruik ja. van gemaakt. Nee, en maar je hebt dat wel... is iets. Ja. Maar dat is ja. iets dat speelde in 1996. En dat is inmiddels een bedrag van 4.500 euro geworden. En die deurwaarder die stond hier aan mijn deur. En ik zei ook van, ja, hoe moet ik dat betalen als ik al niet eens aan de bak kom met mijn studie, maar wel een studieschuld heb. Er zijn namelijk ja. regels. Een van die regels is, als jij een studieschuld hebt, maar een, een vak hebt geleerd waarmee jij niet aan het werk kan... Dat je die studieschuld niet meer hoeft af te betalen. Oké. Okay. En dan gaan ze het, dan proberen ze het. Ja, en uh, dit was ook een van de malafide deurwaarden uit het uh, dorp Zuidbroek, hier in de provincie Groningen. En ze heten uh, AGC-gerechtsdeurwaarders. En die ah. kopen schulden op. En dat zijn echt boeven. Die zijn ook al een keer bij uh, Tros Radar geweest. Ze gaan en we lijken. Ja, het zijn meedogeloze mensen. En uh, ik heb uh, deze man ook niet gezegd wie ik was. En die wist zich daar inderdaad geen raad mee. En dat had ik gelezen in het uh, topic. Oké. Okay. Dus je hebt het ook en, uh, een beetje weten toegepast, zal ik maar zeggen. Ja, en ik heb niks, echt niks meer gehoord. En we zijn nu anderhalve maand verder. Oké. Okay. Nou, dus het werkt. Ja. Nou ja... Um... Ik heb, ik heb ook wel een beetje de vaak, als je maar lang genoeg valt, uh, dan uh, ja. lopen ze vanzelf vandaan. Ja, en wat ik sowieso altijd doe, um, is vragen naar uh, legitimatie. En dan laten ja, ze vaak is. een pasje zien. En daar staat vaak op of ze gerechtsdeurwaarde zijn of niet. Mm -hmm. En dat is een mooi moment, want vaak heb je mensen die zijn kandidaat gerechtsdeurwaarde. En die mogen officieel geen uitreikingen doen van stukken. Oké. Okay, Dan moet er een echte deurwaarde bij zijn. Ja, nou, uh, en, uh, je zegt wel met legitimatievraag. Ik zou dat sowieso uh, wel doen. Zeker met uh, de gedachte dat uh, veel uh, uh, van dat soort bureautjes uh, de, de fles op gaan. En uh, ze het geld zelf heel hard nodig hebben. Klopt. Jij alsnog met een uh, eventuele schuld zit. Dus, ja. Uh, ja, kijk dat mee uit. Uh, uh, sowieso, in kassa die moet je nooit. De, dat is namelijk geen officiële instantie. Nee, het is, het niet, is... Uh, het is geen gerechts. Het is niet, uh... Inderdaad, het moet een gerechtsdeurwaarde zijn. Juist, juist. Oké. Okay. Anders nou, mag dat wel. niet gebeuren. Interessant om te weten dit. Ja. Nou ja, en ja. zo zie je maar weer. QFF staat boordevol voor mijn dingen. Um, en terwijl uh, deze tiende aflevering een aardig eindje op weg is, uh, stel ik voor dat ik een muziekje aanzet. En Lijkt me heel. Ik, ja. ja, ik hoop dat je mee kan luisteren. Ik denk het wel. We gaan luisteren ja. naar uh, Somebody's Watching Me. Ja, altijd. En dan moet ik de techniek. Ja. Hij doet het. Ik spreek je zo, uh, blijf opzetten. Dat was Rockwell met Somebody's Watching Me. Rockwell en Michael Jackson, eigenlijk om precies te zijn. Het nummer was namelijk voor Michael Jackson geschreven. Maar uh, ja, hij wilde hem niet uitbrengen. Althans niet op dat album dat in die tijd uitkwam. Dus mocht Rockwell het nummer maken. Maar Michael Jackson deed wel de background vocals. Fantastisch nummer. Uh, Black Box, was die voor jou ook goed behoren? Hij was heel goed hoorbaar. Prima, uh, dus de connectie, maar, de verbinding werkt. Ja, dit, dit gaat heel goed. Nou, dat is fijn. Ik, we hadden het net even um, over een, uh, nou ja, hoe, hoe vol QFF eigenlijk staat met informatie. Ja, inderdaad uh, zeg. Een van de dingen, en dat vind ik echt vet bijzonder, um, is het topic. Wij, wij hebben een topic, en daar ben jij echt voor een groot deel schuldig aan. Dat, ja, dat staat sorry, echt sorry. vol. Nee, ja, is alleen maar goed. Dat sorry bedoel ja, ik echt cynisch en, en sarcastisch. Ik ben je er ja. erg dankbaar voor. En, nou, het is en ook, ik, het, ik wil er even mijn kanttekening bij zetten. Dat aardelende ja. topic, dat is niet helemaal bedoeld om een of ander doelgevoel naar buiten te krijgen. Maar nee, nee. een soort van database vast te leggen met... Juist. Uh, nou, um, je werd ook veel bezig hou, met uh, zeg maar, uh, het ruimteweer. Het weer in de ruimte. Ja. Uh, en dan, ja, er zijn wat uh, leuke mensen zijn bezig om dingen samen te leggen. En, uh, nou, dat probeer ik ook een beetje op QRF een beetje bij te halen. Ik, ik ben ondertussen, Blackbox, heel brutaal, ja. typ ik jo. even iets in de shoutbox. Okay, ik ik vertel de mensen even dat we nu de tiende uh, aflevering van de QFF podcast aan het maken zijn. En of ze dat wat uh, te showen hebben. Ja, hier. Maar ja, uh, dat is een goede. Ja. Ik zal ze even vragen. Dat is interactief. Ja. Iemand nog goede ideetjes voor de tiende show. Kijk, dat is, krijgen we gelijk live feedback, eh, Blackbox. Ja. Um, maar die, die aardbevingen. Um, ja. Heb jij wel eens een aardbeving meegemaakt? Um, ja. Een hele kleine, okay. En uh, ik stond op dat moment uh, bovenop de Vesuvius. De, de Vesuvius, in Italië. Ja. Juist. En dat was best wel even een uh, ja, momentje wat je zegt: Oké, okay, inderdaad, het leeft hier. En uh, ja, als je daarnaast dus de, de miljoenen stad uh, Napels ziet liggen, en ja. Ja, je staat dan op, die, uh, eh, op de rand van de krater, sta je daar. Uh, ...en je voelt zo'n aardbeving, dan ga je toch wel even een keer achter je oorkrap. Ah ja, inderdaad. Uh, ze kunnen geen kant op. Ja... ja. Nee, dat was, de... weleens... was, was een hele lichte trilling, maar. Om, hoe zwaar was die? Geen idee, geen idee. Ik denk dat je praat over een 1 of een 2 of een 3, Oké. Okay. Ja, ik, ik heb op uh, Sint Maarten... ...zelf... Uh, ...ik geloof het... ...29 november... 2007 was een 7,4 gevoeld. Dat leek me best wel heftig. Dat was echt heftig, ja. Ik vertelde dat toevallig ook in de vorige podcast. Alles ging jij er weer. Dat is heel onwerkelijk. Dat is heel onrealistisch, zoiets. Ja, ja, en dan is het natuurlijk ook nog maar van welke beweging de aanbeveling maakt. Ik kan heen en weer, hij kan op en neer. Ik kan een mooie schommelende beweging maken. Nou, dit was een langdurige diepe schommelende ja. aardbeving. Ja, want uh, dat gebied daar, zit zit en uh, iets. Dan heb je uh, nog wat aardplaten bij Martinique? Van. Ja. En, en veel vulkanen ook, hè? daarvan. Uh, ja. ja. Uh, maar dat wordt nou letterlijk in de gaten gehouden, want uh, in de afgelopen maanden praat ik al weer over. Ja. Dat is uh, behoorlijk actief. Okay. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er al eerder uh, onderzeese uh, lawines zijn geweest. Dus okay. uh, dat uh, nou ja, vanaf daar uh, makkelijk tot nu en uh, verder kunnen komen met een uh, kleine tsunami of grote. Ja, want dat is toch ook uh, op de Canarische eilanden, met een van die eilanden zo, dat als dat juist, uitbreekt Tenerife ja. geloof ik. Juist, We, weet ja. jij daar meer over hoe dat precies zit? Nou, um, ook daar hebben ze dus gevonden dat er dus in het verleden dus vaker uh, uh, grotere, ja, complete uh, ja, stukken berg, uh, de zeeën zijn uh, gegleden. Waardoor er dus een, een, een golf ontstaat die dus uh, uren later uh, aan de oostkust van Amerika uh, aanspoelt. Maar ja. die is dus uh, zeg maar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, maar het gebied waar we net over hadden, de meeste maten daar in de buurt. Uh, ja. Meer aan de rechterkant. Dat is een stuk dichterbij. En, uh, maar ook een zeer, uh, zeer uh, uh, ja, ze houden het goed in de gaten, laat ik het zo zeggen. En je had het uh, een paar podcasts geleden ook over Yellowstone. Ja, dat is ook actief uh, hè, de laatste dagen. Ja, ik zit dat toch wel eventjes, elke dag toch wel eventjes te bekijken. En ik moet zeggen dat ik uh, uh, raar, rare dingen zie. Ja. Wat, wat is voor jou het meest opmerkelijk daarin? Um, dat er, um, um, er is heel veel beweging onder de grond, namelijk. Oké. Okay. Uh, um, ze houden ook, uh, ja, de trillingen houden ze bij, maar zo, uh, ze, kunnen, ze houden dus ook de hoogtes in de gaten. Oké. Okay. Dus hier, hier en daar wat gps antennes staan, en die dus de hoogte van de, van de, zeg maar, van de caldera, de krater van de Yellowstone, uh, die wordt nou in de gaten gehouden. En okay. het fenomeen dit ervoor, ze voor dat vanaf 5 april tot en met. Ja, zo'n dus beetje 28, 29 april, dus zeg maar een, bijna een maand lang. Ja. Uh, waren die monitoren, die waren offline. Uh, nu ze weer online staan, ja. uh, laten ze een, een, een, een hele duidelijke inzinking zien. Oké. Okay. Uh, daarbij uh, de grafieken die de trillingen waarnemen, die zijn continu uh, laten ze wat zien. Er is dus, er is dus continu wat aan het bewegen. Veel. Want ik, ik, ik kan me herinneren. Uh ik denk, nou... twee weken geleden, of minder dan twee weken geleden... Uh, ik, ik, ik lees natuurlijk elke dag... op een aantal... Uh, conspiracy websites, omdat ik ook probeer... interessante content... Uh, voor QFF eruit te filteren. Ja. En, uh, het was geloof ik op... Uh, ik deed mijn dagelijkse rondjes morgens... op Above Top Secret. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. En daar stond een foto op... van... Um, dat was in Yellowstone, of in de omgeving van Yellowstone. En daar was echt opgedroogde lava, verse opgedroogde lava te zien. Oké, okay, heb ik even gemist. Maar en ja, dat, gezien de, de monitoren en wat er allemaal aan de hand is, er is duidelijk... Dat is maar, wel in die periode die jij benoemde. Ja, en um, het gaat eigenlijk nog even een stukje verder dan Yellowstone. Het gaat zeg, even zeg maar... Um, Um, Noord-Amerika heeft een, een, een, een, een, een, een aardplaat, een, een, een tektonische plaat, en, ja. um, die is massief en die is groot. En op is de dat hele die print, een New Madrid fault line? Ja, daar gaat die zeg maar omhoog zo, ja inderdaad, daar grenst die wel aan. En, okay. Nou, er is gewoon de laatste tijd, en in Californië zijn gewoon, is gewoon heel veel activiteit. Dus er, is, er is eigenlijk een enorme uptick... Aan activiteit uh, over de hele aarde wel op dit moment. En, dus, uh, hey, kijk jij ook nog wel eens op de harp monitor uh, Af en toe komt die voorbij. Ik laat me daar nee. niet te veel door leiden. Uh, ik kijk even op dit moment. Um, kijk ik zeg maar meer wat de zon en wat het, uh, wat het kosmische weer doet. Uh, die harp dat is uh, voor mij nog steeds een, een beetje een vraagstuk. Wat ik nou eigenlijk ja. precies. Uh, ik heb het zelf door. Ja, um, ja, het is natuurlijk wel raar dat ze heel veel voltages of wattages de lucht in kunnen gooien. Dat is, dat is natuurlijk wel een raar gegeven. En, maar uh, hoe en wat en precies... Ja. ja, want het daalt ook weer neer op aarde, hè? Ja, uh, Ik ze sturen de atmosfeer in en dat ketst een keer terug. Ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn, dat zijn dingen, dat zijn krachten die als je daarmee gaat, uh, ja experimenteren, dan, dan zal dat überhaupt wel ergens zijn, zijn, uh, zijn nerveneffects uh, werken. Daar ben ik wel van de overtuigd. Ja, want het was heel toevallig vorige week, of nee, ik denk dit weekend, afgelopen weekend, zag ik een uh, plaatje van Amerika, plattegrond. In het ja? midden was een soort blauwe uh, gloed. Ja? Die liep naar boven. En een deel van Californië en Yellowstone was echt diep rood. Ja, en dan heb ik datzelfde plaatje wel gezien, denk ik. En in het midden had je volgens mij die tornado-uitbraak. Ja, klopt. In, in ja. Texas. en Arkansas. Uh, Arkansas. Arkansas en, uh, Arkansas. en uh, nog eentje volgens mij. Ja, uh, ik geloof in Wyoming en een aantal staten, geloof ja. ik. Ja, maar ik denk, ik denk dat halp gewoon ook, zeg maar, een manier is om. Uh, een, een, nou, een lichtelijke voorspelling te doen, van, hé, uh, hey, daar gaat wat gebeuren, want uiteindelijk klopt het wel. Ze zien eerst een plaatje een, een ja. dag tot twee dagen van tevoren, en, en vervolgens heb je die, uh, die rare weerspatroon. En, en, en ben jij ook bekend met het verhaal van die uh, 188 dagen cyclus? Ja, daar heb ik wel eens wat over meegepikt ja. Ehm... Um, ja, weet ik ook niet wat ik daarover moet denken. Ook, ook als ik weer aan dat soort dingen denk, dan kijk ik eerder van uh, hoe staan uh, uh, ja, de planeten uitgeleid. Ja, daar plek... schijnt het wel mee te maken te hebben. Ja, ja dat ben ik natuurlijk. Want uh, kijk, de uh, aarde is een magnetisch bolletje. Uh, de zon is uh, magnetisch. Uh, Jupiter is heel erg magnetisch. En Saturnus ja. heeft ook een hele goede magneet. Ja, en dat zijn gewoon, uh, zeg maar, grote bolletjes. Bolletjes die aan elkaar duwen en trekken. En, um, de zon laat op dit moment ook een hele rare actie zien. Dus, ja, um, wat, wat, wat laat de zon precies zien? Nou, um, je weet dat de zon een, een, een, een cyclus heeft. Ja. In de kern heb een minimum en dan heb je een maximum. Um, volgens uh, de gegevens zouden wij nu op een zonne-maximum moeten zitten. Maar okay. um, de zon die doet er maar niks, bijna niks. De zon is heel erg rustig. Uh, laat bijna dat hebben ze ook voorspeld, hè? Hebben ze ook voorspeld? Waren ze ook al mee een beetje mee bezig? En uh, volgens sommigen, en dan kom je toch weer, weer een beetje in de buurt van het Electric Universe-theorieën. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, e zien ze dus een verandering in de sterkte van het magnetisch veld van de zon? Wat dat ja. duidt. Dat dus. Uh, um, ja. Uh, wellicht. Een, ze hebben het dan over een kleinere estate. Uh, voor de deur staat. Ja, interessant. En, en daarmee. nu jij dit zegt. ja, je, je, je swoept zo. zo woop, woop, al die. wetenschappers en rolstoelers onderuit. met hun bullshit-verhalen over global warming. Ja, dat is. een... Uh, ze laten altijd. Uh, ze laten altijd twee gegevens niet zien met global warming. En vooral God. de laatste gegevens, en dat is nog een heel mooi voorbeeld van geweest van vorige week. Er uh, was een, een of andere officiële website van de Amerikaanse uh, overheid, ja. die dus uh, al die uh, records bijhoudt: uh, warmte-record, uh, koude-record, natte-record, droogte record, uh, al dat soort dingen. Ja. Ja, en uh, dat heeft een, een, een dikke weken offline geweest. En toen hebben ze het toch weer online gezet. En daar blijkt dus uit dat het dus in vooral in 2014 en 2013, zijn er dus meer koude records geweest dan warmte records. Oké, okay. dat is opmerkelijk, dus, want wij ja. lezen dus, hier alleen maar dat het ene warmte-record naar het andere warmte-record sneuvelt. Nee, nee, nee, want ze hangen dat daar nou weer samen met de CO2, hè? want ze gooien alles op die CO2, maar ze laten niet de temperatuur zien. Nee. Ze proberen ze dus links-rechts een beetje weg te verdoezen. Maar daar gaat het er eigenlijk om. En is sowieso. Het. Als je kijkt, Blackbox naar nou, de weersvoorspellingen. Ze zitten ja. er al maanden, al wat, al drie jaar lang, vallekant naast. Iedere keer weer. Ja, ze zitten een hele grote, uh, ja, ze gebruiken ook modellen. Die modellen die zijn ook uh, zwaar voor ouders. En, uh, het, uh, het klopt allemaal niet meer wat dat betreft. En uh, ze, ze, ze, ze, ze laten dus zeg maar, uh, hele grote uh, stukken die wel van invloed zijn, die laten ze ja. dus gewoon helemaal buiten. Maar uh, kijk, uh, ze zeggen wel van CO2 in de aarde verandert. Uh, of de, het klimaat verandert. Dat klopt wel. Maar als we buiten onze aarde kijken en we kijken naar andere planeten. Dan zien wij hetzelfde daar. Weet je ja, hetzelfde maar dat paak, is een, dus een, een uni universe... universele en, en, en, en, en, en, cyclus, man. Het ja, heeft en met dat ons universum erbij, met te maken. Ja, en er komt nog bij dat de veranderingen op de andere planeten gemiddeld drie keer zo groot zijn als hier die er waren. Dus kan je je zeg maar, geluk spreken? Kan het ook te maken hebben met het feit dat onze aarde misschien al verder ontwikkeld is? ...dat die andere planeten zich in een andere fase van ontwikkeling bevinden. Ja, ik weet waar, ik weet waar je wil gaan doen, maar... God. andere geboortetijd, God. zeg maar. Ja. Uh, weet je wat? Uh, ik zet eerst een ja, lekker muziekje dat is, op. Dat is wel goed. daar moet ik even over nadenken, joh. Ga jij er even over nadenken, dan doe ik dat ook. En dan luister even naar uh, Starship met uh, We Build This City. Deal? Yes. Oké, okay. uh, ik spreek je zo... En mensen, tot straks. Tot zo. Bye. Met we built this city on rock and roll. Black sorry. Ik had mijn microfoonkanaal open. Ik kon het niet nalaten. Ik moest even meezingen. Je bent er nog? Ja, ik ben er nog. Fantastisch. Maar we zitten even met een dingetje. Jij viel vrij laat in de podcast en ik zit met een maximum tijd. En je hoort hem al tikken. Hij tikt al, hè? De klok tikt door. En we moeten echt zo gaan afsluiten, dus Daar komt ik, ik stel voor dat we dat gewoon doen. Mijn naam is Barformet, en uh, de rest laat ik op aan jou. Aan nou, mij? Nee. Nou, aan jou. Ja, ik zet de muziek nog even zachtjes. Mijn naam was Blackboard en uh, was is elkaar, <laughs> of zoiets. Uh, je bent er weer bij de elfde, de volgende. Ja, dat gaan we, dat gaan we uh, wat eerder, wat eerder volgende. Fantastisch. Uh, ik spreek jou uh, na de show nog wel even en uh -huh. uh, voor de mensen. Jullie gaan luisteren naar Miles Davis met It Could Happen To You. Uh, nogmaals, wij waren of wij zijn. Pavel met een Black Box. Dit was de tiende e Five Podcast Series. En uh, tot de elfde. e Dag mensen. Bye bye.